Rudi Vendrich met het NOS-journaal. Bij demonstraties in Den Haag zijn 27 mensen opgepakt. In het centrum protesteerden de rechtse groepering en Anner. en de linkse groep Den Haag tegen racisme. In de buurt van het ministerie van Financiën raakten ze slaags. maar volgens de politie was dat van korte duur. De 27 mensen zijn aangehouden voor het plegen van openlijk geweld. en omdat ze een andere route aflegden dan in de vergunning stond.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 Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam, Rotterdam, Krooswijk, 3 kilometer. dat de rijbaan naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer. Verderop nog eens een keer 5 kilometer. Tussen de knooppunt Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 away! ¶¶ Goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe entertainment, entertainment for You voor deze zaterdag 18 juni 2011. Goedemiddag jongens. Goedemiddag. Oh, Roy was. van hey, en uh, oh. Aldo Moraal. Wat ja. een uitzending gaan we vandaag hebben. Vier uur lang Entertainment for You. Maar ik ja. wil even beginnen met het volgende. Waar ik wel van opkeek. Uit een onderzoek is gebleken dat één op de drie Britten die in een relatie zitten... maar liefst drie weken slapen een jaar verliezen door een partner die snurkt. <laughs> nou weet ik dat jij snurkt Roy. <laughs> Die had ik al verwacht. <laughs> en jij ook? Ja of jij drie? ook. Uh... Nee ja, ik, ik weet niet of ik snur. Ja, ja, ja. Ja? Dat stel je ook. Nou, we zullen zien als we naar Loretta gaan. Je naast hem? Ligt naast me? Ligt naast me dan? Dat weet ik helemaal niet van. hoor ik hoor het bij mijn eigen huis over. Ja. <laughs> nou, wat een, wat een bericht. Na deze uitzending, wat gaan we doen? We hebben vier uur lang uitzending. Jongen, jongen, jongen. Vertel, oh, hoor. Houden we het vol? Nee, we hebben heel veel te doen zelfs. We gaan het over de nieuwe Samsung Smart TV hebben. Die is vandaag geïntroduceerd bij Radio Stiphout hier in Zandvoort. Yes. Helaas konden we, hadden ze geen tijd, het was echt daar topdrukte voor een interview. Maar we kunnen het er wel even gewoon relaxed over hebben zoals jullie weten als luisteraar als jullie net naar uh, Zandvoort op zaterdag hebben geluisterd ben ik bij de Haring party geweest uh, bij Talassa we gaan het ook over de Hollandse nieuwe hebben Hollandse nieuwe en, hebben jullie hem al geproefd ja en, uh, en ik en, nog niet. Ik, nee ik heb ook nog niet geproefd ja, zeg ja maar uh, toch ook nee niet. maar ik ik, wij, wij weten heel veel van die ha Hollandse nieuwe af namelijk ja we hadden met uh, sommigen <laughs> kennen hebben we uh, contact gehad met uh, met uh, de Jaap Kroon heette die? Ja, Jaap. Echt de grootberichter van Kroon en die heeft alles uitgelegd daarover. Dus we kunnen het straks nog wel even over hebben, dat is wel leuk. Ja, daar gaan we het zeker nog even over hebben. Jammer dat, uh, dat, dat ik het niet van tevoren wist, anders had ik: dit heb je niet gedaan. Maar uh, verder, uh, ja, verder uh, is er ook Spinning on the Beach geweest. Wat houdt Spinning uh, on the Beach nou in? Dat gaan we het uh, ook over hebben. Fris van, volgende week is er Sandvoort culinair. Oké, okay, leuk. Dus daar hebben we het natuurlijk over. We kunnen we het even over hebben. En om niet te vergeten, het festival waar we al weken op zitten te wachten. Midzomernachtfestival. Ja, en het programma hier in Sandvoort als volgt uit. Je hebt de Bucket Wet, dat is in de middenhalte straat. Too Hot to Handle, dat is op het Dorpsplein, Johnny Wiener en de Schnitzels. Haltestraat, de Veronica Drive-in Show op het Gasthuisplein en de Cozy Kitten Band op het Kerkplein. Veel hè? Veel! Vijf podia's. En uh, wij hebben verslag ervan natuurlijk. En ja. wij, gaan, uh, wij gaan even kijken of, er wat, of het echt heel leuk is. Ik denk het wel hoor. En dan uh, gaan wij in het dorp rondlopen. En verder hebben wij het, het eerste uur. zometeen hebben wij hier, die uh, hier aankomt schuiven live in de studio. En een tijd geleden Sasje Brouwer. Sasje Brouwer is hartstikke leuk. Ze heeft een nieuwe single. Ze is uh, bekend van radio en tv. En ze komt hier even haar nieuwe single pluggen. Zeker. En uh, wil jij nog uh, wat laten horen hier in de uitzending? Dat mag natuurlijk. Dan kan je bellen naar de studio Dan bel je naar 033-573-1969 Dus dan bel je naar 033-573-1969 We gaan beginnen, goedemiddag Hey yo We won't play another song until we're damn good and ready Oké, okay, we're ready 5, 4, 3, 2, 1 That's usually right when it creeps up on you And I know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 ZANG Je gelooft het niet, hè, Roy? Jawel, wel. Ik zeg, hoor. het liedje is afgelopen. Marco Barsata hoorde je en Vrij zijn. Is toch ook gewoon een, een leuk... Leuke plaat. En ik geniet altijd van die plaat. Het is gewoon een goede plaat. Vrij zijn. Een van de betere platen van Marco Bassaad. Die natuurlijk weer helemaal terug is met zijn laatste album. Dromen, durven en delen. Toch? Ja. nog even deze uitzending. Natuurlijk hebben we ook Popstar Henry, hè? Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op show. News. En er is hoop gebeurd. Dus ik ben benieuwd. hoe was je week? Ja, mijn week was echt druk. Echt niet normaal druk. Ik ben bezig met druk... Druk bezig met het organiseren van het kunstenstein hier in Zandvoort. Wat op 9 juli plaats gaat vinden. Eer in het dorp op het Kerkplein. Inschrijvingen zijn nog steeds uh, in volle gang, dus mensen kunnen zich nog steeds inschrijven via wwwonair streepje Nee, ik zeg het verkeerd. Onair. Terwijl streepje. Events.nl, ja, ik weet mijn eigen website niet meer. En uh, daar kunnen mensen hun uh, inschrijven voor het kunstenstijn. Iedereen Kunst kan zich inschrijven, ja, Naar kinderen alleen, jong oh, talent. Okay, okay, van, okay. van 7 tot 21 jaar. En dan. Uh, ja, je, wat voor talent je ook hebt, is het rap, dans, zang gewoon, een instrument bespelen, uh, is het één fietsen, jong leren. Het maakt niet uit, zolang je maar talent hebt en jong bent van 7 tot 21 jaar. Dus www.onair-events.nl, daar kunnen kinderen, jongeren zich inschrijven. Oké, okay, Aldo, jouw week. Ja, druk. Veel gewerkt weer de laatste dagen. En jij was gisteren in de Arena, hè? Ja, ik was gisteren in de Arena. Ja. Ik had uh, met uh, mijn school had ik een, een cursus, een topstartersdag. werd georganiseerd door de o -tip. Dat is een uh, hoofdbedrijf, uh, uh, ja, vooral loodgietersbedrijven en de elektrobranche en alles zo. Ja. En uh, die willen graag dat, uh, dat die jongeren, het, uh, ja, die nou een beetje leren het vak... Dat die uh, ja, uh, goed weet hoe ze, hoe ze in het bedrijf aan de slag moeten en bij klanten om de, op de vloer uh, ja, bezig moeten zijn. Oké. Okay. Dus uh, we hadden gisteren een uh, dag in de arena. En uh, Dennis van De Geest was er ook. Ze dus hebben eerst uh, twee uur zitten judo met z'n allen. En, Leuk. en ja, daarna een hapje eten, een ronddraai door het stadion, een quiz, uh, een kleine race. En als afsluiting hadden we een finale spel dat je een hele waterbaan moest bouwen: van bovenaan in de arena tot uh, onderin in de arena. <laughs> En gelukkig heb ik gewonnen. Dus. <laughs> en wat heb je gewonnen? En, uh, een koffer met allemaal schroevendraaiers en tangen. En, uh. Kijk, top. Maar nou, mijn week is niet heel bijzonder geweest, gewoon naar nee. school geweest. Ik heb bijna vakantie. Ik heb mijn laatste toetsen gemaakt en die zijn uh, allemaal voldoende. Dus daar ben ik erg blij mee. Alleen ik, uh, ik zit ergens mee. Vertel. Ik heb uh, gisteren een nummer gehoord en ik heb. Hier, kijk, hier staat, hier, hier staat het nummer in ons. Uh, onbekend goed liedje. Onbekend goed liedje. Zo heb ik genoemd. Je weet, ik ben uh, ja, een solliefhebber en ik heb dit nummer gehoord. Maar ik heb geen idee hoe die heet. Dus ik hoop dat er iemand luistert die weet hoe dit nummer heet. Even een klein stukje. Echte Sol. En ik hoorde het op uh, Kix Radio volgens mij. En ik heb het toen uh, opgenomen vanuit het programma. Klein stukje doorspoelen. Dus jij bent benieuwd wie dit is. Ik ben gewoon benieuwd wie dit is. En uh, hoe dit nummer heet. Klein stukje nog. En als je, nee, als je het weet, laat het alsjeblieft weten, want... Uh... Ik ben gewoon benieuwd. Dan kan ik tenminste de artiest en de naam erbij schrijven. Ja. Dan weet wat ik wie het is, het is. Wat is het telefoonnummer waar mensen kunnen heen bellen? Dan kan je even bellen naar de studio 023 573 1969. Dus uh, 023 573 1969. Volgende nummer Michael Jackson. Ik heb het uh, een paar maanden geleden toen zijn nieuwe album uitbracht, Michael. Ik heb hem ook gedraaid: Behind the Mask. Maar hij is nu officieel uitgebracht in Nederland. Michael Jackson dus In Behind the Mask. Onze eigen Zandvoortse Luna en haar nieuwe single Vamos a la Playa. En langzamerhand wordt hij steeds populairder. Hè? Ja, ik hoorde hem zelfs uh, van de week bij Radio Veronica. Ja, is dat zo? Ja. ja oh, te ja. gek. Ja, want steeds meer in hitlijsten staat hij. En uh, op dance, op dance uh, hitlijsten en dat soort dingen. Hartstikke leuk. In Frankrijk nog steeds in de top 10. Hè? En Duitsland natuurlijk. Hè? Ja. Dat spreekt voor zich. Hey, even het volgende bericht waar ik wel van uh, opkeek. Want goed nieuws voor gestresste uh, workaholics. Oostenrijkse onderzoekers concluderen dat het drinken van koffie goed is tegen kanker en hartstikke. Hartziekte. Uit de onderzoek van het Griffith-Health Institute en de Universiteit van Wenen in Oostenrijk bleek dat de koffie stimulerend werkt bij de aanmaak van antioxidanten door de aanmaak van de NRF2-gen, voor iedereen wel bekend natuurlijk. Antioxidanten beschermen de cellen in ons lichaam tegen chemicalen en gifstoffen, gifstoffen die kanker en andere ziektes veroorzaakten. Koffie? Nee, dank je. Nou, uh, zometeen misschien. Uh. <laughs> hey, het volgende liedje, Roy. Ja, zometeen uh, hebben we natuurlijk Sasje Brouwers hier. Ja, ze is zo in, in de studio. Binnen, inderdaad. Hey. Heerlijk, heerlijk. Een tijd geleden dat ze hier is langs geweest, en uh, we gaan zo meteen praten over haar Een nieuwe single. En verder, uh, ja, we krijgen af en toe wel wat uh, toegestuurd van artiesten. Maar dit keer uh, krijg, krijgen we uh, iets toegestuurd van een fan. En uh, dat gaat uh, over uh, een fan van allerliefste. Zij hebben een nieuwe single uitgebracht. Uh, en uh, ja, zij, uh, zij komt bij heel veel concerten. En ze dacht van, nou CFM moet dit plaatje ook draaien. Dus ik dacht, uh, we gaan hem gewoon ook draaien in entertainment view. En het liedje heet, Luistert er iemand? Wat is het mooi, ik kom woorden te kort. Ik wil alles zien op aarde, horen en voelen. Gaan waar mijn benen me dragen. Ik zie machtige oceanen met ontelbare vissen, Woestijnen, bossen, rivieren. Ik hoor Zapen met een vraag. Luistert er iemand naar de stem van de polen, het geluid van de vissen in de zee. Luistert er iemand, naar de pijn van de dieren het verschil. That Naar de stem van de koop, het geluid van de rusje in de zee. luister er naar de pijn van de dieren, het verschil. De tanden zijn eruit hoor. Maar heeft een nieuw gebit. En hij is er blij mee heeft. Hij heeft gezegd. Ben Saunders en so long. En daarvoor die Luna natuurlijk en vamos a la playa. En dit is Guus Mewes. Armen open. Dat je hier bij ons was Het leven gaat gaat, ja ik weet hoe dat gaat Onthoud dat mijn deur altijd opent Zandvoort, het Lexa station uit uw regio. Daar is hij weer, Rudy. En uh, we gaan vandaag uh, lekker gaan lang uitzenden. Vier, twee uur langer, hè? vier uurtjes vanwege het midzomernachtfestival. En daar hebben we diverse itempjes bij. We gaan het over de nieuwe Samsung Smart TV hebben. Uh, de Haring Party die je vandaag tij, uh, op het uh, strandtent uh, Thalassa is geweest. En natuurlijk veel En natuurlijk veel midzomernachtfestival. Dus en uh, uh, net hoorde je Guus Meeuwis is natuurlijk uh, dit weekend zijn concerten in Eindhoven groot met een zachte G. En uh, dit was zijn nieuwe single, Armen Open. Maar het heeft een tijdje geduurd, maar ze is eindelijk weer een keer in de studio: Sasje Brouwers. Hey! hey. Als eerste, hoe is het met je, Sascha? Ja, geweldig. Ja? Het is inderdaad lang geleden. Ja. <laughs> maar erg leuk om terug te zijn. Nou, wij vinden het ook weer That's leuk okay. dat je er bent. Jippie. Ja, inderdaad, uh, hoop gebeurd in die tijd. Na het duet met je man. En daarna heb je nog een dansplaat opgenomen. Ja, klopt. Heel even kort. En en je kijkt er niet heel blij mee als ik zo kijk. <laughs> nou, een producer uit België zei, je hebt echt een dance stem, laten we dat eens proberen. En ik heb altijd geroepen, nee hoor, dan moet je mij niet laten doen. En ik was zo trots eigenlijk op het product, dat ik dacht, nou, dit gaat helemaal, ja. dit wordt hem helemaal. En het werd hem dus helemaal ja. niet. Dus dat is wat minder, maar goed, dat geeft niet, we hebben het geprobeerd. Ja, het was wel de... een leuk liedje. Dat, ja, dan, ik vond hem ook te gek. Wij hebben hem echt wel vaak gedraaid hier in de Ik Uitzending. vond het sowieso ja. ook te gek om met die uh, Belgische producer samen te werken. Ik bedoel, voor je ervaring zijn dat toch hele goede dingen. Ja. En uh, joh, dat kan ik weer in mijn cv zetten, toch? Zeker maar ja, in die weten. afgelopen jaren heb ik ook weer een kindje gekregen. Ja, ook nog? Dat was eigenlijk de belangrijkste reden dat het allemaal zo lang heeft geduurd... voordat ja. ik weer terugkwam. Dus. En al flink gegroeid, want ze zit hier ook in de studio. Ja, ja. tweeënhalf alweer. Leuk. Ja, ja leuk toch? Dus, uh, en na dat uh, hele baby gebeuren ben ik dus weer een cd gaan opnemen. Ja. Ja, ik had er toch wel weer heel veel zin in. Dus nu zijn we terug met een nieuwe single. Ja... En die gaan we straks draaien ja, natuurlijk. Hè? Die ja, ja, hebben we, we natuurlijk. Dat doen we aan het einde van het interview. En dan uh, komt het helemaal goed hier. Ja. Sascha, uh, ja, een nieuwe single. Je bent de liefde van mijn leven. Ja. Voor wie is die geschreven? Ja. <laughs> Zit die toevallig hier in de studio? Ja, heel toevallig is die erbij. Ja, natuurlijk. Nou, dit... Het leuke is, ik heb uh, de schrijver van het nummer, Kees Tel... en dan roept de helft wie is dat. Maar die heeft ook Maak me gek geschreven van Gerrit Joling. Uh, die volgde mij en mijn man op Twitter... En uh, mijn man heeft hem gevraagd om een liedje voor mij te schrijven. En voor hem was het zo duidelijk als wat om dus de titel meteen te nemen. Jij bent de liefde van mijn leven. Hij zegt, jullie zijn zo leuk samen op Twitter. En zo liefdevol. En ja, en dat het onderwerp bij me past is wel een feit. Dus eigenlijk is die wel geschreven voor mijn uh, lieve mannetje. Ja, ik denk dat ook iedereen dat wel kan zeggen. Want jullie hebben samen natuurlijk de auditie gedaan bij X-Factor. Daar is het allemaal begonnen. Eerst samenwerking met ja, jullie. Ja, klopt. Daarna gingen jullie de wegen scheiden qua zakelijke kant. Hè? Ja. Of uh, qua het zingen ja. maar dat, dat, uh, dat is natuurlijk wel uh, helemaal leuk geweest die tijd ja dat gaan. was super en uh, Eigenlijk vind ik het nog steeds jammer dat we als duo niet zijn opgepikt. Uh, neem niet weg dat we het nooit meer zullen doen. Alleen, uh, nou ja, ik werd zwanger. Ik kreeg een kindje. Erik ging ja. in een uh, Bon Jovi coverband. En ik heb daar gezien, als hij daarmee op de bühne stond, dat dat zo zijn ding was. Ja, ja. Dat ik ook bij mezelf dacht, ja, je kan Erik wel hele mooie romantische nummers laten doen. Maar die moet gewoon echt rocken. En uh, dus toen merkte ik dat, dat het beter zou zijn voor ons allebei als onze wegen gingen scheiden. Dus uh, okay. hij is nog steeds lekker bezig met rockmuziek. En met zijn eigen zaak. En hij helpt mij enorm. Ik moet je eerlijk zeggen dat die combinatie ook heel goed is. In mijn eentje zou ik het allemaal niet kunnen. Als nee. ik kijk wat Erik overdag allemaal voor mij doet... om mij in de markt te zetten, dan kan ik niet zonder hem. En het was voor mij gewoon goed om weer terug te gaan naar het Nederlandstalige. En ik heb in de afgelopen jaren, met alles wat ik gedaan heb... heb ik ook beseft dat dit is wat ik wil. Dat repertoire wat ik nu doe, dat is Sasha. Want ja. ja. je hebt ook een tijd Engelstalige gezongen, toch? Nou, het leuke is dat ik nooit echt uh, Engels heb uitgebracht qua cd's... Uh, het het enige wat ik wel deed bij optredens was altijd Engels zingen. Ja, ja, oké. Okay, ja. en, en daarin was het misschien voor het publiek ook heel vreemd. Ik ja. zong bij optredens Engels en ik nam Nederlandstalig cd's op. Dat hebben we nu ook veranderd. Ook bij optredens krijg je nu Sasha Nederlandstalig. Oké, okay, ja. Uh, natuurlijk weliswaar, weliswaar nog met feestcovers En ik hoop binnenkort dat dat allemaal mijn eigen ja, bedrag gaat worden. Ja. Maar uh, weet je, ik heb gewoon echt een stap gezet naar Nederlandstalig nu. Oké. Okay. Ja, ja, Nederland is ook natuurlijk helemaal één op dit moment. En we mogen je ook feliciteren met je nummer één plek bij Radio NL. Yeah, in de dag top vijf. Ja, ja. ja dat zijn hele... Weet je wat het leuke van die dag top vijf is? Dat is gebaseerd op, op fans en mensen die je single goed vinden. Die dus gaan stemmen. Ja. Ja. En dat kan dus uh, eventueel ieder uur. Dus je hebt van die lieve schatten die dat ook echt doen. Ieder uur. Uh, en dat betekent voor mij... Dat is voor mij natuurlijk toch een peiling. Dat mijn liedje succesvol is onder de mensen. Ja, ja. Anders neem je de moeite niet om ieder uur te gaan stemmen. Nee. Dus het is voor mij een bijzondere plek, die nummer 1. En trouwens, de hele dag tot op 5. Ook als ik op vijf sta, vind ik het helemaal top, hoor. Want er zijn zoveel cd's die uitgebracht worden. Dus als je tussen die eerste vijf staat, dan uh, denk ik toch dat je iets goed hebt gedaan. Ja, hoor. ik denk het ook wel. Dan slaat die aan bij het mensen, hè? Ja, yeah. Ja, Je zei net al, uh, je single uh, is door Kees Tel geschreven. Uh, hoe is hij verder uh, ontstaan? Want je bent, uh, denk ik, gaan opnemen in de studio bij hem. Of, nee, niet bij niet, hem. Niet? Wij, nee. <laughs> Wij zijn uh, vrij snel na Twittercontact, of hij wat wilde schrijven, zijn we bij hem langs gegaan uh, in Brabant. Uh, heel fijn gesprek gehad. Wat ik heel fijn vind, als iemand een klik met mij heeft, maar ik ook met die persoon. Ik uh, bedoel, je kan wel roepen, het enige wat hij doet is dus een liedje schrijven en that's it. Maar dat vind ik niet. Uh, ik merk ook aan Kees dat we een persoonlijke klik hebben. Uh, daarna is hij gaan schrijven en hij mailde het nummer door. En Erik en ik hadden echt meteen zoiets van, nou, dit, dit is zo'n gek nummer. En toen heb ik Jeroen Engelenberg, de producer van Ik je Rauw... Uh, ...het nummer van het Nationale Songfestival. Uh, ja. uh, die ben ik gaan benaderen, of hij benaderde mij. We kwamen elkaar weer tegen. En hij wilde toch wel weer heel graag wat met mij doen. Dus hij heeft het nummer uh, doorgeproduceerd. Dus de demo heeft hij dan opgepikt. En uh, hij heeft daar een heel uh, nieuw arrangement van gemaakt. Maar wel helemaal in de lijn zoals Kees Tell het wilde. En dat zijn we gaan opnemen in, okay. uh, in Loosdrecht. Ja, dit, en ik, was, ik was meteen al helemaal blij. Echte gitaren, echte drums, ja, uh, echte bas. Het is gewoon een goede productie geworden. Dus ik ben helemaal happy. Nou, hartstikke mooi. Hé hey Rudy, zullen we even een plaatje draaien? En dan komen we zo meteen weer even terug. Ja? Ik zat te denken aan Bon Jovi. Ja, vind Is ik ook. Is dat wat? wat? Living on een Prayer, goede. daar komt hij yes. aan. Bon Jovi en uh, Living on a Prayer. En wat een te gekke plaat was dat? En uh, nog steeds in de studio, natuurlijk, uh, Sasha Brouwer. Brouwers. Brouwers. Brouwers. Sorry, sorry. Ja, Brouwers. Brouwers. Hey, en uh, twitter codening van het jaar, bijna, hè? Ja, dat denk je je ik. Oh, constant aan het twitteren. Ja. We hebben weer twee nieuwe luisteraars ik, erbij. En, je, nou ja, dat, dat vind ik zo leuk. Dan heb ik, ik moet ze ook echt even de groetjes doen, want Dini luistert mee, en John Lochtenberg. En dat vind ik zo gaaf. Dat als ik dan... Weet je, op, op Twitter ontstaan echt, echt wel hechte banden ook. Ja. Dus dan twitter ik ja. dat ik een interview heb. En dan is het toch extra leuk als je weet dat een aantal mensen meeluisteren. Uh, mee en toch allemaal door Twitter. Dus ja. ik ben helemaal blij. Wat te gek. En voor de mensen die niet je Twitter weten, wat is je Twitter? Ja, als je uh, geen uh, Twitter hebt, dan is het moeilijk te begrijpen, denk ik. Maar Apenstaartje is Sacha Brouwers 1. Ja, maar okay. dan moet je wel echt een Twitter account vinden. Ja, maar dan ja, okay. sasjabrouwers Brouwers 1, dat ben ik. Dat vind ik vind het wel leuk als mensen me gaan volgen. Top ja jij dat al, Rudy? Um, of heb je geen Twitter? Ik heb wel Twitter. Ik ga, ik ga je meteen volgen. Zometeen. Heb je echt Twitter? <laughs> ik, ik, ik heb echt Twitter. Oh, wat alleen wat zit er niet zoveel op, denk ik. Ja, ja, denk erom, hè? Ik uh, Twitter heel veel, hè. Dus pas op. Ja, hoor, is het zo. Dat, ik weet niet of je dat aan kan. <laughs> als, als, Rudy, ik zou je zeggen... Als, als ik mijn uh, Twitter-account aanzet... Dan zie ik overal... Sasje, Sasje, Sasje. je. <laughs> ja, is het zo? Ja, sorry. Het is echt heel erg. Maar het Twitter is gewoon te leuk. is, het is verslavend is leuk. ook. Het is wel verslavend, ja. Ja, en ja, dan, wie, maar wie zijn ook... de mensen wie je volgt? Ook bekende of ook. Uh, wie ik volg? Ja. Nou, ik volg, ik volg wel voornamelijk mensen uh, die of dingen beantwoorden of, uh, of mij volgen. Ja, ik volg ja. eigenlijk iedereen terug die mij volgt. Oké, okay, ja. En qua bekende weet je, ik probeer het een paar keer, dan feliciteer ik je met iets. Of uh, als ja, iemand ja. twittert, dat ik ben ziek, dan uh, twitter ik wetenschap. Als ik dan geen reactie krijg, dan gooi ik je er wel uit. <laughs> keihard, nee, maar ik, nee, maar het is Weet je, dat is namelijk... Anders moet je op huis en Facebook gaan zitten. Twitter is direct contact. Dus ja, al weet uh, uh, je... Nou ja, ik kan even geen sterren noemen, want ik wil geen namen noemen. Maar er zijn best heel veel beenners die daar eigenlijk alleen maar zitten om, om zichzelf te promoten. Ja, en that's ja, ja, ja. it. En ja, ja. ik vind Twitter daar nee. niet voor. Nee, oké. Okay. Ik promoot mezelf wel, maar ik promote ook wanneer ik een boterham eet. En ik promoot ook wanneer ik ga douchen. Oh. En dat is Twitter, vind okay. ik... Nee, ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Nou top, hebben we de Twitter ook weer besproken. He, ja, lekker hoor. Wat wil je en, nog meer uh, uh, weten? Ja, wat wil je nog meer weten natuurlijk? Nou, er hoort ook natuurlijk een videoclip bij deze... Ja. Ja, Vertel, dat... hoe is die dag gegaan? Want uh, jij bent natuurlijk uh, niet naar een studio gegaan, maar echt naar buiten. Hè? Nou, Het ja. was sowieso heel spannend, want het is mijn eerste solo clip. Want de clip met Erik samen is de eerste clip ever die ik ooit heb opgenomen. En nu dus solo. En um, het had nog wel wat voeten in aarde, want 15 mei was mijn single release party. En eigenlijk wilden we het daarvoor opnemen, maar dat ging allemaal niet met het productieteam. Daarna hadden we een datum en toen regende het. Dus <lacht> het werd iedere keer opgeschoven en uiteindelijk op hemelvaart was het zover. En uh, ja, geweldig. We zijn op een boot gegaan uh, op de Plassen. En uh, ja, prachtig stralend weer. En we hebben de clip opgenomen. En ik ben de beren trots op. Maar toch stiekem niet alleen, hè? Nee, Erik was er toch een beetje bij. En weet je hoe leuk ik dat vond? Ja, ik vond dat echt heel leuk. Erik was er natuurlijk sowieso de hele dag bij. En, en toen zei de regisseur, ja, we moeten wel laten zien dat iemand de liefde van je leven is. Maar niet herkenbaar in beeld. Dat wilden we ook bewust niet. Omdat Erik en ik natuurlijk toch, weet je, het is 2011. Maar we worden nog steeds herkend van de X-factor 2011. Oké, oké. Okay, okay. um, ik denk dan niet dat het goed is, als je ook als duo hebt opgetreden, om hem herkenbaar in beeld te zetten. Maar ja, ja. het leukste is, we kregen allemaal Twitters. Nou, wat leuk dat Erik er ook in zit. En Erik had echt zoiets van, joh, ze herkennen me helemaal. Want het is natuurlijk alleen maar zijn ja. achterkantje. Ja. Maar voor mij was het, weet je, ik kan acteren. Dus ik had er ook iemand anders neer kunnen zetten. Ja. Maar iedereen weet dat Erik de liefde van mijn leven is. Dus ja, hoe, ja. hoe goed niet? kun je het doen ja, om hem, hem dan daar neer te ja. zetten. Dus hij was er toch een beetje bij. Hé, hey, ondertussen ben ik gaan volgen hoor. Hé, wat lekker. Dus, uh, oh, dan ga ik je zo meteen. En even terugvolgen. Helemaal goed. Dus ik ben benieuwd wat je gaat twitteren. <laughs> heel lekker. Nou, ik denk dat het tijd is voor je, voor je single, hè? Ja, we gaan hem gewoon draaien. We gaan hem en, gewoon gaan draaien. en dan praten we na het nieuws nog heel even verder. Oh, Oké, okay. is goed. Gezellig. Hier komt hier dan de nieuwe single van Sascha Brouwers. Jij bent de liefde van mijn leven.